Goedenavond, lieve mensen. Ja, het duurde eventjes, want uh, ik had het, uh, nummer, uh, het nummer van de lezer niet goed ingevuld. Dus ja, dat moet ook allemaal eventjes goed. Goedenavond in ieder geval. Allemaal, mijn naam is Yvonne Hagenaar, Ratenband. Ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En weer, net zoals alle andere keren, een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht buiten ons, met het licht binnen in ons, dat we zelf zijn. En denk even aan de zon. Op dit moment schijnt de zon buiten, terwijl ik dit nu opneem. Het straalt prachtig, maar bedenk dat de zon altijd schijnt. Als je je boven de aarde plaatst, niet boven, maar op een punt in het universum plaatst, dan zie je dat de zon altijd schijnt. Dat alleen maar één kant van de aarde belicht wordt, en de andere kant even rustig kan uitrusten. En alle opgedane ervaringen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 En adem rustig uit. Misschien wil je het nog een keer doen. Als je op deze manier in- en uitademt. En je adem even rustig vasthoudt. En de uitademing in je zonnevlecht, in je navelchakra laat uitkomen in je gedachten. Dan open je dat derde chakra. Het gaat vanzelf open. Adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. Ik zit me ineens te bedenken, misschien zijn er wel mensen die in deze tijd van het jaar een beetje verkouden zijn en een vol hoofd hebben. Nou, nadat je de esoterische betekenis van verkoudheid zegt, hmm, komt er een kleine verandering, moet je een klein beetje veranderen in jezelf, zou je kunnen doen. Want je hoeft niet ziek te worden, jij bepaalt. Breng eens dat licht van de zon en... Zie voor je dat je door je neusgat inademt. Je hoeft helemaal niet je neusgat vast dicht te houden, maar adem eens rustig door je neusgat omhoog. Laat het eens dwarrelen door die holten in je hoofd. Al dat licht, kijk, al die holten worden nu zo verlicht... Soms voel je het zomaar openknappen. Nou, als je het bij je linkerneusgat hebt gedaan, ga je het natuurlijk ook bij je rechterneusgat doen. En ga met je gedachten naar je rechterneusgat. Adem daar Misschien zit hij wel helemaal dicht. Maakt niet uit. Ga met je gedachten daar doorheen. Breng dat licht naar die holtes, bij je voorhoofd, bij je ogen. Adem rustig uit. Kijk maar eens. Maakt een groot verschil hoor. Als je dit doet, als je verkouden bent. Voel het licht binnen in jezelf. Wees je bewust van je eigen licht. Dat is wat jij bent. Je bent een wezen, een licht wezen. Aan de illusie, het kwaad, het denken vanuit je eigen ego, laat je denken dat je niet zwaard bent. De illusie laat je denken dat alles wat uit het licht komt een illusie is. Maar dat is niet waar en dat, en dat het niet juist zou zijn. Maar het is net andersom, hè? bedenk dat jij werkelijk dat lichtwezen bent. Dus de illusie laat je denken dat alles wat uit het licht komt een illusie is. En dat, dat niets juist zou zijn, maar het is dus net andersom. Hè? En jij bepaalt dat jij een lichtwezen bent. Jouw licht is zo groot. Zo gigantisch groot. Vele malen heb je al kunnen horen dat jouw licht zo onnoemelijk groot is, dat jouw licht een stad een week lang van licht kan voorzien. Ik heb dat niet van mezelf, hoor. Ik heb dat destijds ook bij Malva gehoord van een van de meesters die dat vertelde. Voor mij viel op dat moment ontzettend veel op zijn plaats. Is het werkelijk zo dat wij uit zo'n groot licht bestaan? Dat wij zulke grote wezens zijn? Ja, het is werkelijk zo. Besef, besef dat jij ook dat grote licht bent. Ook al denk je dat jij dat niet waard bent. Want wat zijn nou jouw gedachten tegenover dat licht dat jij bent? Dus de gedachten die uit het ego komen. Wat, wat, wat, wat is dat nou ten opzichte van het licht dat jij bent? Dat zijn dus gedachten die uit jouw ego komen. En die niet uit het licht van jou komen. Die gedachten die uit jouw wezen komen, dus uit jouw ziel komen, uit jouw licht komen, uit jouw werkelijke zelf komen. Denken altijd positief en denken altijd vanuit de liefde van het universum. Daar komen geen gedachten aan te pas van schuld en niet waar zijn. Die gedachten kunnen dat niet eens. En daaraan kun je zien dat die gedachten over schuld en, en, en wat dan ook vanuit je ego komen. Dat is nog niet je werkelijke zelf. Dat is jouw illusie waarvan je denkt dat je het bent, maar dat ben je niet dat wijst alleen maar uit. Het geeft alleen maar aan dat je nog niet in dat gevoel zit wat jij werkelijk bent. Maar ik begin mijn lezingen altijd met een kleine meditatie om, om in je gevoel, om je in je gevoel te laten komen. Het gevoel van jou. Het gevoel dat jouw wezen is. En misschien wil je met mij nog een meditatie doen. Ook een meditatie die ik destijds van de meesters van Malva, levende op het Malva Plateau in India geleerd heb. Een meditatie die in de kloosters gedaan wordt. Je zou erover na kunnen denken om deze meditatie iedere morgen te doen. Sluit je op. Voel om jezelf, visualiseer om jezelf een driehoek met de platte zijde naar boven en de punt naar beneden. Dan ben je een trechter. En kan vanuit de goddelijke hiërarchie, kracht en liefde stromen. Begin je vingertoppen naar elkaar. Kijk of je jezelf leeg kunt maken. En veelal heb je kunnen horen hoe je je leeg kunt maken. door simpel, simpelweg al jouw dwangmatige gedachten voor je neer te leggen en in te ademen in de kernreactor, in het licht dat jij bent. Kijk of je jezelf leeg kunt maken. Concentreer je op een kaars. Zie de kaars, zie de kaars voor je ogen. Visualiseer de kaars en zie het kaarslicht, de kaarsvlam. Als het je moeilijk valt... Visualiseer je een stip, of een andere vorm, of een driehoek bijvoorbeeld. Concentreer je op wat je wenst te zien. Adem diep het goddelijke licht in. Wezen van overtuigd dat het goddelijke licht ingeademd kan worden. De lucht is vol liefde. Liefde is overal. Liefde is. God is liefde. Het Goddelijke is. En kan Ingeademd worden. Voel hoe de goddelijke lucht prana ingeademd wordt en laat het door de longen in je lichaam komen. Vol de reiniging die hiervan uitgaat. Vol de reiniging van prana door je hele lichaam. Voel je verbonden met de mensen om je heen. Voel de aura van anderen om je heen. En voel die verbinding. Voel dat je je verbonden hebt en vermenigvuldigd hebt met de aura van de ander. Voel de verandering. Voel je sterker worden. Voel hoe je in de evolutie, in jouw evolutie, steeds verder gaat. Maak je kleiner en kleiner. Zo klein als je kunt. Ga door je eigen geboorte heen en zie de vrijheid van de astrale wereld. Je kunt nu naar het zonlicht vliegen. Voel hoe je jezelf verandert in een witte duif, een cirkel om de aarde, over water en land. Voel je verheven boven de materie, boven mensen en dieren en planten. Voel je vrij, er is geen enkele begrenzing, voel jezelf het symbool van vrede en harmonie. Cirkel nog eenmaal over de aarde en keer terug naar de sluis waar je doorheen gegaan was. Vlieg er doorheen en keer terug in je lichaam. Dit is het lichaam van jou, het lichaam dat jij zelf wilde, en dat alles kan doorstaan. Geen probleem dat gekoppeld is aan de aarde, zal je ziel belemmeren of het licht in jezelf kunnen doven. Als je extra kracht, energie en wijsheid nodig hebt, ga je door die sluis en je bent vrij, maar ook steeds wil je teruggaan naar het stoffelijke lichaam van de aarde, omdat het de vrede brengt. Die je nodig hebt. Immers, de ziel van de duif is niets zonder zijn witte lichaam. De witte duif, als symbool van harmonie. Kijk of je deze oefening of meditatie meerdere malen per dag kunt doen. Je zult steeds een stukje verder gaan in je eigen kracht. Je komt steeds een stukje verder in je eigen ziel, je eigen gevoel in het stukje God dat jij bent. Voel in de liefde. Die jij bent. En open je ogen. Het is mij altijd een groot genoegen om antwoorden te geven op, op vragen van mensen, mensen die de moed hebben om over hun zorgen te spreken, te mailen. En zo kwam de volgende mail en met deze vraag heb ik gelijk ook andere vragen beantwoord en, en het antwoord in deze gesproken reading ook naar anderen laten richten. Dus het is niet het antwoord alleen voor deze vraagstelsel, vraagstelsel maar um, ook voor vele anderen. Ik heb slechts haar mail genomen, omdat het een goed beeld geeft van de gesprekken die plaats hebben gevonden en die dezelfde lading in zich hadden. En ik citeer. Ik, vrouw van 43, voel zoveel spijt voor het lijden dat ik veroorzaakt heb door mijn onwetendheid. Ik heb het gevoel dat veel gebeurtenissen in mijn verleden als kind mijn schuld zijn, terwijl ze dat niet zijn. Ik zoek continu naar redenen en dingen die, die ik toen had moeten doen en niet deed als het fout liep. Ander, onder andere, daardoor kan ik mezelf niet vergeven en heb ik als kind niet geleerd wat het is om te leren. Ik werd gestraft als ik fouten maakte en in mijn volwassen leven straf ik mezelf nog steeds... Hoe verlos ik me van dit gedragspatroon? De draagwijte van mijn schuldgevoelens is zo groot. Te groot. Komt het omdat ik nog te veel schuld leg bij de ander? In een van je lezingen zei je dat we ons moeten bevrijden van de illusie schuld. Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik met mijn immens verdriet en pijn om? Maar ze dankt me. Tot zover uh, deze, deze vraag. Je zegt het al, je hebt nergens schuld aan. Wie is daarvan overtuigd? De dingen gingen zoals ze gingen, wat het ook was. Het zijn gebeurtenissen die ook weer te maken hebben met hoe je je eerdere levens hebt ingevuld. En hoe je je eerdere levens hebt geleefd. Daar zit geen schuld in. Het was zoals het was. Zo eenvoudig is het geworden. Je wist niet beter. Het accepteren van de dingen, van de gebeurtenissen, maar dan ook werkelijk accepteren en je niet gek laat maken door gedachten aan schuld. Gedachten die je in je op zouden kunnen komen van schuld, want dan kun je jezelf weer negatief wegzetten en van jezelf een slachtoffer maken. Is dat wat je wilt? De mensen die de dingen bij jou veroorzaakten, wisten ook niet beter. Het lijkt gemakkelijk om dit te zeggen, maar er zit een hevig nadenken in als je deze woorden zonder boosheid of verdriet of schuld tegen jezelf kunt zeggen. Zij wisten ook niet beter. Ook zij zaten gevangen in het web van hun eigen gedachten. En zo kwamen ook bij hen de gebeurtenissen op hen af die bij hen hoorden. Omdat ze niet beter wisten, dus ook geen ander leven kenden op dat moment, leek hen het enige juiste, of ze erbij nadachten... Nou, niet echt dus, niet naar binnen gericht in ieder geval. Maar het zij zo. Slechts de gedachte dat het leven zo hoorde, en dat ze er ook niet over nadachten, zegt alles. Je kunt het de anderen niet kwalijk nemen. Zij leefden hun leven zoals zij dachten dat het geleefd diende te worden. Zij wisten niet beter. Dit is wat zij wisten, en zij wisten niet beter. Vergeef het hen, vergeef hen, zodat je ook jezelf kunt vergeven. Vergeef het hen, vergeef steeds en steeds weer tot in het duizendvoudige, en stop niet met het vergeven. En vergeef en vergeef steeds maar weer. Natuurlijk, kun je zeggen, dat wisten ze wel. Maar kijk, luisterden zij naar de stem in zichzelf? Natuurlijk hoorden en voelden zij de signalen van hun ziel. Maar luisterden zij daarnaar? Natuurlijk hadden ze ook anders kunnen denken, maar dat deden ze niet. En daar zit hem de kneep. Daar kun jij of nadenken. Accepteren zoals ze waren, zoals ze waren. Accepteren dat je anderen niet kunt veranderen. En ook accepteren dat je anderen niet mag veranderen. Accepteren dat ze in hun eigen duister zijn wilden zijn. Accepteren dat er mensen zijn. Die willen leven zoals zij willen leven. Of jij dat nu leuk vindt of niet. Het zij zo. Misschien wil je daar. Misschien wil je daarover nadenken. Accepteren. Accepteren. Maar accepteren tot je denkt dat je niet meer hoeft te accepteren. En dan juist moet je nog meer accepteren. Totdat je denkt dat je er ben neervalt. En dan nog komt er nog lading. Steeds accepteren en meer accepteren. En in de acceptatie zit de vergeving. In het accepteren ligt jouw vrijheid. In het vergeven ligt jouw vrijheid. Het is werkelijk voor jou van levensbelang om hierover na te denken. En als je erover nadenkt, kun je bedenken dat wat jij bent, jijzelf weer aantrekt bij anderen. En dan jezelf weer vergeven voor alles wat jij in je leven hebt aangetrokken met andere woorden, dat wat op jou afgekomen is, omdat jij het uitstraalde. Je had nog niet de totale liefde met een hoofdletter in je begrepen, en je trok andere dingen aan. Dat is de verantwoording die je voor je eigen leven neemt, niet dat van anderen, dat is van hen, daar ga jij niet over. Aan de gedachte van schuld. Alleen jij kunt dat. Je bent niet schuldig, want je wist niet beter. Vergeef jezelf. Vergeef jezelf. Vergeef je eigen ziel. Vergeef jezelf voor het negeren van je eigen ziel. Want het is jouw ziel, dat wat jij bent, dat steeds signalen naar jou uitzond. Maar jij zat toch in de illusie, die we hier op aarde ego noemen, en je hoorde het niet. Je vond het alleen maar lastig en vervelend en irritant. Vergeef jezelf en stap in de ziel die jij bent. En zie je nu, dat jij dezelfde pijn had als die mensen uit je jeugd. Dat wat jou irriteerde. Dat waar jij pijn van had, het niet luisteren naar de ziel die jij bent om hier uit te komen. Om jou tot een heel mens te laten zijn. Dat is precies hetzelfde als dat wat jij hen nawijst. Met andere woorden, dat jij de schuld ook bij de ander legt. Ik citeer nog een zin uit je e-mail en je vraagt, hoe ga ik met mijn immens verdriet en pijn om? Je schrijft dat je fysieke pijn hebt de hoogte van je tweede chakra in de lage rug. Ja, fysieke pijn van het tweede chakra heeft te maken met de schepping van het leven. Kijk naar jezelf. Ook jij mag er zijn. Je mag er zijn, je bent er, je was er altijd, je bent er altijd en je zult er altijd zijn, van de alfa tot de omega, van het begin tot het einde, van het begin van jou als ziel, tot het einde van jou als ziel. Het begin is niet echt het begin en het einde is niet echt het einde, want het is een door en doorgaan van stromen van energie, van liefde energie, die steeds maar weer in een ontwikkeling, in een bewustzijn, in een denken, in een voelen verder en verder gaat. De trilling van de energie wordt steeds verder, steeds hoger. En zo kun je dat ook in het totale universum zien. Alles is trilling. En alles is bewustzijn. En alles is liefde. Goddelijk bewustzijn. Dat steeds een stukje hoger in trilling voelt. Jij bent het leven, jij bent het wezen dat jij bent. En niet anders. Het licht dat jij was, bent en altijd zijn zult. Dus is, met hoofdletter. Voel in het woordje is, is, daar zit geen verleden en geen toekomst is, in. Het is eenvoudig en zo zijn de dingen ook. Voel in jezelf dat het nu, nu altijd aanwezig is. Jij bent dus wie jij bent, wie jij was, bent en altijd zijn zult. Anderen kunnen eenvoudig daar geen invloed op uitoefenen, tenzij jij dat toestaat. Vergeef jezelf dat je dat toegestaan hebt. Zo eenvoudig is het nu. Besef dat. Dan hoef je niets meer te dragen. Dan ben je vrij. Jij bepaalt. of je hiernaar luistert of niet. Jij bepaalt. of je je verdriet koestert of niet. Jij bepaalt. Of je je verleden de baas laat zijn over je toekomst of niet. Dat klinkt hard, hè? Jij bepaalt of je je verdriet koestert of niet. Het is namelijk zo dat veel mensen zich veilig en vertrouwd voelen door het in stand houden van hun verdriet. Dat kennen ze. En in dat gevoel, dat die illusie, voelt het vertrouwelijk. Daar wensen ze in te blijven. En ja, veelal krijgen ze gelijk van anderen. En ze hebben het succes met het verdriet dat ze uitstralen. Medelijden van anderen. Aandacht. krijgen soms hun zin. Het kan een goed machtsmiddel zijn. Soms krijgen ze daar wat voor. En laat ik je zeggen, daar is niks mis mee hoor. Als mensen dat willen, dan willen ze dat. Het is simpelweg de weg van de vrije wil. Maar het kan ook anders ...over nagedacht worden. Als je diep in jezelf nadenkt... ...dus de gedachten naar binnen richt... ...je dus de beslissing hebt genomen... ...om er op een andere wijze... ...over na te denken... Dan ...kom je tot een conclusie dat het niet echt lekker voelt. Dus de vraag was ook, hoe ga ik met mijn immens verdriet om? Want zo over de gebeurtenis is nagedacht, en rustig alles overwogen is. Weten mensen diep van binnen, dat het eigenlijk wel over zou moeten zijn met dat verdriet? Heel diep van binnen, weten ze dat van zichzelf. Heel diep van binnen weten ze ook, dat als ze hier maar mee doorgaan, er geen einde meer komt, en dat het een vast pat patroon wordt. Er komt een moment, dat de mens zich dat heel goed bewust is. Want dat is het moment dat die mens de ene kant op kan of de andere kant op kan. Gaat die mens mee de diepte van het verdriet in en zwijmelt daarin, met alle respecten, maar ik moet het even duidelijk maken? Of wil die mens er werkelijk uit? Het is menselijk hoor, eigenlijk, dien ik te zeggen. Het is blijkbaar op aarde zo om vanuit het ego te denken. En het is normaal om er op deze wijze op de aarde erover na te denken. Dus het denken om mee te gaan in de diepte van het verdriet. Om het niet meer los te willen laten. Het is niet meer welke positieve kant er dan ook is, te willen zien. Dus alles naar beneden willen trekken. Maar dan ook alles. Dus dat je op een gegeven moment merkt dat je op een twee, twee punten, dat je op een, uh, dat je op een kruising, zou ik laat ik zeggen, op een splitsing staat. Dat je de beslissing in jezelf kunt nemen, of je gaat mee de diepte in met het verdriet, en je merkt dus dat je daar geweldig succes mee hebt, want je kunt anderen daar geweldig mee manipuleren. En misschien word je nu wel heel erg boos op me. Maar dat is wat er dus mee gebeurt. Dan kun je nog zo vrolijk en aardig en goed zijn naar mensen, maar als je toch voor het negatieve gekozen hebt, met je eigen verantwoording, Maar kom je dat ook tegen... Wat je uitstraalt, trek je aan, zei ik. Je, je bovenal, je vooral. Of dat je bepaalt dat je die andere weg op wenst te gaan, dat je het achter je wens te laten. En in jouw leven, in ieders leven, niemand uitgezonderd, is dat een zeer belangrijk moment. Je weet dat je bewust bent van dat moment. Het kan niet zo zijn dat je daar fluitend aan voorbij gaat. Dat is te belangrijk voor jouw wezen, voor je ziel, voor de, de ziel die jij bent. Het zal je duidelijk gemaakt worden. Maar jij bepaalt, luister je daarnaar. Of ga je daar weer aan voorbij? Dat is het moment dat jouw ziel aangeeft. Wat ga je nu doen? Je hebt de keus. Kijk of je eerlijk kunt zijn naar jezelf. Kijk of je al in dat patroon zit van het instand houden van je verdriet. Wat er ook is gebeurd hè, in je leven. Weet je, je krijgt altijd kracht naar kruis, zoals dat heet. En dat verdriet kan nooit meer zijn dan jij aan kunt. Ook al zit je in dat negatieve gevoel, je krijgt altijd genoeg liefde van het universum om alle moeilijkheden aan te kunnen. Denk hierover na. En kom er met je eigen krachten en met je eigen gedachten uit. Jouw gedachten zijn kracht. Jij bent in staat om daaruit te komen. Misschien zijn de mensen die nu luisteren die, uh, die het even te kwaad hebben, dat het hen moeite kost om verder te luisteren. Want ja, ze hebben het altijd heel zwaar gehad. Vinden ze zelf maar, je kunt altijd nog eens een keer luisteren naar, naar deze lezing. Al mijn lezingen zitten in het archief dus. Maar kijk, kijk goed. Pak jezelf aan. Pak jezelf bij je nekval. Nekvel, net voordat je dacht te verdrinken. Grijp jezelf bij je nekvel. Je kunt veel meer aan dan je denkt. En je bent heel goed in staat om verder te luisteren. Jij bepaalt. Of je laat je leven door iets dat simpelweg een illusie is, het in stand houden van iets dat niet echt bestaat. Of je gaat voor het echte leven, de werkelijke werkelijkheid. Ga je voor het verdriet, de ellende, of ga je voor het leven met een hoofdletter? Dus voor de liefde met de hoofdletter, voor de vrede in jezelf, voor het volle leven, zoals het leven bedoeld was en bedoeld is. Veel mensen denken dat als ze het verdriet loslaten, er niets meer is. Het verdriet is, denken ze, en daar hebben ze een soort, uh, ja, vast aan. Maar het andere, dat kennen ze niet, en daar is een hevige angst voor. Liever is het hen om voor het verdriet en alles wat daarbij hoort te kiezen. Het andere, het leven, de liefde, zou wel eens niet waar kunnen zijn. Zo denken ze. Vertrouwen in henzelf is niet aanwezig. Misschien was het er eens, maar nu niet meer door de gebeurtenissen die zo zwaar aangevoeld worden. En dan is de keuze zo gemaakt. Maar lieve mensen, laat je toe dat iets jou de weg naar het leven tegenhoudt. Ook al is dat iets zo moeilijk, zo verdrietig en zo ellendig, heeft dat de macht over jou? Kan toch niet waar zijn? Niets, maar dan ook niets kan de weg naar een vol leven tegenhouden. Daar is dat niets, dus aanhalingstekens, niet eens toe in staat. Wel als jij het toelaat. De gebeurtenis waar jouw denken over gaat, is al voltooid, is achter je gelaten, is in het verleden. Daar kun je niets meer aan veranderen. Niemand kan meer terugkomen voor jou om het te veranderen. Je kunt slechts accepteren. Accepteren en nogmaals, nog eens duizendmaal, duizendmaal accepteren. Je kunt van anderen niet verwachten dat ze hun leven, leven over willen doen enkel en alleen omdat jij het anders gewenst had dat zijn allemaal jouw gedachten van niemand anders jij alleen jij alleen kunt de beslissing nemen om anders te denken daar is het daar zit het allemaal, de beslissing om anders te denken. Op een andere wijze te denken, te denken vanuit de ziel, vanuit de liefde die jij bent. Want dat is wat jij bent, vanuit het wezen dat jij bent. Niet vanuit het verdriet of vanuit andere illusies. Het is een beslissing die binnen in jou genomen dient te worden en alleen jij kunt dat. Daar ben je zeer wel toe in staat. Jij gaat mij toch niet vertellen dat je je daarvan. Onbewust bent. Je bent toch een bewuste ziel. Of ga je mij vertellen. Dat je een onbewuste ziel bent. En dat alles vat op jou heeft. Dat jij nergens iets aan kunt doen. Dat het leven jou volkomen in zijn grip heeft. En dat jij met je laat zonnen. Kan ik er wat aan doen, zeg jij. Is dat wat je wilt? Dus pak aan, pak jezelf aan. Grijp jezelf bij je nekvel. Laat het verdriet, het verdriet. De ellende, de ellende. Je kunt er niets mee. Het heeft zijn bestaansrecht even gehad en ga verder met je leven. Voel het als jouw verantwoording om zo te denken, of niet. Want je bent, zoals ik je al vertelde, je bent een ziel en je hebt een lichaam. Je bent een wezen van licht. Dat lichaam heb je maar tijdelijk. Om het leven hier op aarde te leven. En de ziel is die je altijd bent. De gedachte aan vrede over jezelf. Die neem je mee. Al het andere blijft hier. Jij bent een wezen van licht. Dat is wat je bent. Al het andere is een illusie. Het gaat alleen maar om jou. Om de ziel die jij bent. De ziel kan geen pijn gedaan worden. Het ego wel. En het ego zal zich verzetten. De ziel zal gewoon accepteren, accepteren en vergeven en zal vervolgens gewoon verder gaan met het leven. Verder gaan met het leven, omdat het leven waard is om geleefd te worden, om tot een hoge bewustzijn te komen, om de vrede in het zelf te bewaren. met liefde, met anderen om te gaan. Het leven zelf weet, dat er geen angst bestaat. Het leven zelf weet, dat de scheidslijn van het leven hier op aarde, en de astrale wereld, niet bestaat. Maar dat het slechts in het ego van de mensen bestaat, in het aardse denken, in het zware denken, in het duistere denken van de mensheid. Laat los. Laat los. En bevrijd jezelf van al die lasten. Vrijd jezelf van je beperkingen. Vlieg als een duif, als een witte duif over de aarde. En weet, weet dat je je eigen vrede bent. Weet je eigen harmonie te zijn, zodat je die harmonie ook aan anderen kunt geven. Door de ziel te zijn die hij was, die hij bent en altijd zijn zult. Lieve mensen, ik hoop dat jullie een heerlijke kerst, dat jullie een heerlijke kerstdagen mogen hebben. Misschien is het zo dat deze lezing daar een klein beetje toe bijdraagt. Al mijn lezingen zijn te beluisteren op mijn website www ihra.nl en ja zoals ik iedere keer natuurlijk zeg zeg als je vragen hebben je krijgt altijd antwoord en een week of wat geleden heb ik besloten om geen bericht meer te geven wanneer een bepaalde lezing uitgesproken wordt alle onderwerpen komen in alle lezingen aan bod maar mocht je meer willen weten, e-mail me gerust. Heerlijke dag met jullie, geliefden allemaal. Deze week ook. Een goede avond met de andere programma's. En heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week, op avond. Geen conference, maar toch ook weer wel. Tot ziens, daar.